6 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een frontale botsing tussen twee auto's op de provinciale weg N506... bij Venhuizen in Noord-Holland zijn twee mensen omgekomen. Zeven inzittenden raakten gewond. Het ongeval gebeurde toen een 18-jarige automobilist... met zijn auto in de berm terechtkwam. Toen hij terugstuurde, schoot de auto de verkeerde weghelft op... waar hij frontaal op de andere auto botste. De bestuurder van 18 en een passagier van de andere auto kwamen om het leven. De zeven inzittenden zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Nederland moet de grens voorlopig dicht houden voor werknemers uit Kroatië. Ook als dat land op 1 juli lid wordt van de EU. Minister Asje van Sociale Zaken zei dat in Pauw en Witteman. Hij vindt dat eerst de situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt moet verbeteren. Zodra Kroatië lid wordt zouden Kroaten overal in de EU mogen werken. Maar andere EU-landen kunnen dat maximaal zeven jaar tegenhouden. Het kabinet deed dat eerder met werknemers uit Bulgarije en Roemenië. De doorgedraaide Amerikaanse ex-agent Christopher Dorner... heeft zichzelf vermoedelijk doodgeschoten. Dat zegt de Amerikaanse politie. Dorner werd dinsdag door de politie belegerd... in een blokhut bij de plaats Big Bear in Californië. Dorner had drie mensen vermoord uit wraak... omdat hij bij de politie was ontslagen. Bij de blokhut ontstond een vuurgevecht... waarbij hij nog een agent doodschoot. Kort daarna vloog de hut in brand. En naderhand werd het verkoolde lijk van Dorner gevonden. Een van de acht verdachten van de zware mishandeling in Eindhoven heeft spijt betuigd. In Pau News zei Brett Smith dat het nooit had mogen gebeuren. Smit zegt dat hij het 22-jarige slachtoffer twee keer heeft geslagen en dat hij sindsdien slecht slaapt. Hij voelt zich op straat bekeken en zei ook dat hij beseft dat het zijn eigen fout is. De politie gaf begin januari een filmpje van de mishandeling vrij dat razendsnel over het internet werd verspreid. Het weer nevelig met kans op mist, de temperatuur landt inwaarts dicht bij het vriespunt, lokaal kan het glad zijn. In het oosten is nog kans op lichte winterse neerslag. De komende dag wordt het bewolkt en op de meeste plaatsen droog. En de middagtemperatuur ligt tussen de 3 en 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Woord. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Woord. En daarin kunt u gaan luisteren naar een bijzondere compilatie van ruimtevaartfragmenten. Op 18 februari 1977 maakte de Amerikaanse Space Shuttles... zijn eerste testvlucht op de rug van een Boeing 747. Het Space Shuttle-programma was een Amerikaans ruimtevaartprogramma... om mensen en vracht naar de ruimte te brengen... door middel van ruimteveren. NASA begon midden jaren 70 met de ontwikkeling van de Space Shuttle... met hulp van de Amerikaanse luchtmacht. Tot mei 2010 zijn er 131 miljoen missies gevlogen waarvan twee fataal zijn afgelopen. Al met al een mooie aanleiding voor een uurtje ruimtevaart. In de loop der radiojaren zijn er talloze uitzendingen geweest... over ruimtevaart. Fantasie, wetenschappelijke benadering... ongeloof en realiteit wisselen elkaar moeiteloos af. We beginnen in 1983. Toen stond de maand september bij de VPRO in het teken van het jaar 1958. Een reeks thema-uitzendingen werd gewijd aan die zogenoemde benauwde tijd... In dit fragment een interview met de Utrechtse sterrenkundige Willem de Graaf... over de opkomst van de ruimtevaart. Hier is Londen. Professor Laval, de bekende deskundige op het gebied van de astronomie... de man ook van wereld's grootste telescoop... heeft in een cozerie verteld hoe een van zijn jonge studenten... contact heeft gezocht met de maan. Het resultaat van vele maanden hard werk was een echo van de maan. Men slaagde erin om de echo van een stem op te vangen die 2,5 seconden van tevoren de maan had toegeroepen. We hebben van deze prestatie een opname gekregen die wij u willen laten horen. Eerst hoort u de stem die hallo roept en 2,5 seconden later hoort u de echo... te midden van atmosferische storingen, maar toch nog duidelijk genoeg met het woord hallo. volgens professor Lovell is slechts een begin. Het opent enorme mogelijkheden, onder andere om met behulp van de Echo van de Maan... betere, misschien wel storingsvrije transatlantische radioverbindingen te krijgen. Het opent perspectieven voor een nieuwe techniek... waar zonder twijfel zakelijke en militaire organisaties... in de nabije toekomst gebruik van zullen kunnen maken. Dat was een reportage uit 1958... Op dit moment, 1983, zijn er in totaal 2500 satellieten gelanceerd. Ieder jaar zijn er ongeveer 120 lanceringen... waarvan driekwart voor militaire doeleinden. Het is druk geworden in de ruimte. Maar 25 jaar geleden, hoe was dat toen? Om de afgelopen 25 jaar van de ruimtevaart te volgen... moeten we terug naar 5 oktober 1957. Daar begint ook het plakboek van professor de Graaf... sterrenkundige uit Utrecht. 5 oktober 1957... Russe schoten kunstmaan af. Dat is dus uh, de eerste kunstmaan die uh, gelanceerd is ooit, hè? Ja, dat was Sputnik 1. Nou, dat uh, sloeg inderdaad als een bom in dat bericht natuurlijk. In de hele wereld, uh, daar stonden de kranten dagen, wat zeg ik, we wekenlang bol van. Letterlijk, ik bedoel, met grote pagina, grote artikelen en zo. Met hele toelichtingen over wat er allemaal gebeuren zou. Tweede kunstmaan... Van de Russen zou al gereed liggen, zie ik, op 7 oktober. Nou, dat was dan ook zo. Die kwam eh, nog geen vier weken later de ruimte in. Mm -hmm. eh, Russen trots op hun Sputnik. Professor Oort over de kunstmaan. Leidse sterrenwacht zag satelliet Ja, in die tijd kon je die satelliet zien rondvliegen, ook in Nederland. Dus er werden meteen waarnemingsdiensten ingericht... om, als het ware, de dienstregeling van de overkomst van die satelliet te volgen. Nou, ja, nog een kop van de NRC-kunstman, Russische kunstmaan luidt een nieuw tijdperk in. Nou ja, dat is een volstrekt uh, terechte conclusie. Heeft u hem toen ook zien overvliegen, die kunstman? Zeker. Jazeker. Ik heb ook al op de radio gehoord, inderdaad. Je kon hem met een, met een gewone ontvanger kon je hem krijgen, ja. Als je wist wanneer hij overkwam. Maar hoe vond u dat nou zelf toen u dat uh, ervoer? Nou, ik heb dat wel, wel zo gevoeld als het hier gezegd werd, als het begin van een nieuw tijdperk, inderdaad. Ik bedoel. Uh, Kijk, eh, vroeger was de mens aan de aarde gebonden. Nou, toen kwam, hier kwamen eerst de ballonnen en daarna de vliegtuigen. Hè, maar dat waren allemaal nog in feite bindingen aan de aarde. In strikte zin is zo'n kunstmaan zelf ook nog aan de aarde gebonden, want hij blijft eromheen cirkelen. Maar de stap van een kunstmaan naar een ruimtestation dat niet meer aan de aarde gebonden is, dat is een veel kleinere stap. En dat is ook, die is ook een paar jaar na die kunstmaan 1 al gezet. En eigenlijk eh, was dat maar een, een soort schaalvergroting, om zo te zeggen. Vanaf oktober 1957 hadden de Russen een voorsprong in de ruimte bereikt... die de Amerikanen koste wat kost wilden inhalen. Het werk aan de ruimtevaartprojecten werd versneld. Maar door de haast zijn de eerste pogingen een kunstmaan te lanceren mislukt. Toen werd Wernher von Braun erbij bijgehaald. In de Tweede Wereldoorlog was hij een van de ontwerpers geweest van de Duitse V2-raketten. Binnen een paar maanden slagden toen ook de Amerikanen erin een satelliet de ruimte in te schieten. Op 1 februari 1958 werd de Explorer 1 gelanceerd. And there's a sudden tremendous burst of flame. It's red and orange and yellow. And slowly, ever so slowly, while the roar comes into our ears here, we can see the Jupiter C missile on its way. It's headed up into the air. The first stage is operating very, very well. Er is no deviation from course. It's a tremendous idea, the most fantastic thing I've ever seen in my life. De satellietlancering was gelukt. En meteen begon men verder te denken, bijvoorbeeld over de vraag hoe de maan bereikt kon worden. Vrij Nederland, 23 augustus 1958. Bestorming van de maan. De eerste Amerikaanse poging om de maan te bereiken, is mislukt. Het gerucht gaat dat een Russische maanraket al in mei van dit jaar verloren is gegaan. Maar vandaag of morgen zal een van de twee grote rivalen... er toch wel inslagen op of bij de maan te komen. Tussen de teleurstellingen, de spanning en de komende triomf... in deze wereldomvattende wetijver... dreigt de vraag waarom aan dit project zo'n gigantische moeite... en zulke duizelingwekkende kosten worden besteed verloren te gaan... of als ongepast terzijde te worden geschoven. In uh, een paar van die... Hier... Stukken die in Vrij Nederland verschenen in 1958... werd ook geschreven van nou, kritische woorden ten aanzien van het nut van die ruimtevaart. Die worden als ongepast beschouwd. Was die stemming er inderdaad zo in die tijd? Er werd al van begin af aan natuurlijk het geluid laten, gehoord van het is allemaal kostbaar. En waarom geef je dat geld niet aan ontwikkelingslanden en zo. En het antwoord was dan dat je... Door hierin te investeren, de industrie en daarmee de wereldeconomie als geheel uh, vooruitbracht. En dus ook de mogelijkheden vooruitbracht om die ontwikkelingslanden te kunnen helpen. Uh, het is hetzelfde als dat je in feite in, in het algemeen gesproken investeert in iets wat later uh, winst in de zin van hogere opbrengsten oplevert. of dat je het eenvoudig alleen maar opeet. Ik geloof dat zelfs in de Bijbel al de, het voorbeeld aangehaald wordt van de talent... die aan verschillende mensen wordt gegeven. Nou, de een begraaft hem, dat is niet zo best natuurlijk. De ander eet hem op, hè. Die, die koopt er eh, gewoon eh, levensmiddelen voor. Dat is ook aardig natuurlijk. Maar die, ja, daar schiet je niet veel mee op. En pas degene die ermee die werken gaat, zoals dat heet... Hè, die laat zien dat hij hem waard is als het ware. Tenminste, zo heb ik het begrepen uit dat verhaal. En ja, In feite geldt dat natuurlijk hier net zo... Maar is dat ook inderdaad gebleken? Want we kunnen nou zeggen 25 jaar lang uh, ontwikkeling in ruimtevaart. Uh, heeft het wel wat opgeleverd? Uh, ik denk dat je. Het is net als met elektriciteit. Ik bedoel, je bent je er niet meer van bewust dat het er is. En bedoel, uh, we raken in paniek tegenwoordig als uh, de elektriciteit uitvalt. Want dan weten we niet goed meer wat we moeten beginnen. Hè? Dus dat is, dat is een, een gevaarlijke zaak geworden. En ruimtevaart, uh, dat, dat is net zo. Dat hoort daar al bij. Ik bedoel, uh, nou, ja. zeg, als, als nu de ruimtevaart ineens uh, uit zou vallen... dan, dan zou, uh, ik denk, drie kwart van de communicatie met de rest van de wereld uitvallen. En dat weten we gewoon niet eens. Mm -hmm. dat, dat is een onmerkbaar, een onbewust deel van ons dagelijks leven geworden. Maar dat is dan ook het enige, waarschijnlijk? Ja, nee, nou, er zijn nog meer. Er zijn zoveel dingen. Ik bedoel, allerlei. Nou, uh, de weerberichten, die vijfdaagse weervoorspellingen, goed... Uh, ze zijn er natuurlijk nog de nodige keren naast, want weer is en blijft een tamelijk verschijnsel, onberekenbaar verschijnsel. Maar uh, zonder satellietwaarnemingen zou je daar helemaal niet aan kunnen denken. Nee. En uh, nou, uh, de betekenis voor bodemonderzoek bijvoorbeeld: uh, kleinigheden. Vroeger werd, uh, werden delen van de wereld, Afrika en Azië, geteisterd door en plagen. Tegenwoordig hoeft dat niet meer omdat we het ogenblik satellietfoto's van die delen van de wereld kunnen nemen op een routinebasis. Waarop te herkennen is op welke punten, op welk moment de ontwikkeling van een springhaan en plaag te verwachten is. Uh, nou ja, er zijn zoveel toepassingen van de ruimtevaart tegenwoordig. Dat uh, inderdaad de, wat we noemen de commercialisering van de ruimtevaart uh, steeds meer op gang komt. Die communicatiesatellieten zijn al commercieel. Dat wil zeggen dat ze niet met belastinggeld... maar met geld van de consumenten, van de gebruikers van die satellieten... worden gefinancierd. Ja. Dat, dat, dat betekent dat ze rendabel geworden zijn. Dat betekent dat ze een gewoon acceptabel onderdeel... Van, van het leven van deze tijd geworden zijn. Maar dat is dan over de satellieten. Maar wat dan met het onderzoek van de maan en verre reizen naar andere planeten? Hebben we daar wat aan? Uh, dat is altijd moeilijker. Hè? Ik bedoel, uh, je kunt bij ieder wetenschappelijk onderzoek uh, je natuurlijk afvragen... wat koop ik ervoor? Hè? We willen altijd nog weten hoe de wereld in elkaar zit. We willen altijd nog weten hoe, hoe de wereld ontstaan is... hoe de hemellichamen ontstaan is... hoe het leven op die hemellichamen ontstaan is... hoe wij zelf ontstaan zijn. Uh, als je serieus het antwoord op die vraag wil zoeken... dan, dan zul je enige onderzoek moeten doen in die richting... nou, een, een grote... Een belangrijke factor daarin is het onderzoek van het ontstaan van ons eigen zonnestelsel bijvoorbeeld. En ik moet zeggen, die ruimtevaart die heeft daarin een ontwikkeling gekend... Die je, die je inderdaad voor enkele tientallen jaren voor volstrekt onmogelijk zou houden. We hebben nu bijzonderheden geleerd over al die planeten waar onze ruimtetoestellen zijn geweest... en hun manen, waar we niet van gedroomd hadden. We hebben werkende vulkanen op een maan van Jupiter gezien, om maar eens wat te noemen. Ja. Ja, we hebben voor het eerst daarmee gezien dat er nog werkende vulkanen buiten de aarde waren. Uh, je kunt dat, het nut daarvan in twijfel trekken, dat is best. Maar ik bedoel, uh, ik denk dat je je dan uh, met uh, het met leven op aarde laat verkommeren... tot een uh, volstrekt routine gebeuren, tot zoiets als een soort uh, ja, een, een broedinstallatie. Hè. Maar aan het eind van de 58... Er staat de ruimtevaart in één jaar belangrijk gevorderd. Ja, nou... Raadselen dus van het heelal worden ontsluierd. Dat is dus eigenlijk de conclusie hier op 23 december 1958. Ja, nou ja, dat is eigenlijk dat begin. Dus zeg zijn ze de eerste paar jaar. 57 en 58 van de ruimtevaart. Ja, en dan zijn we nu in 1983. En nog steeds ruimtevaart. Maar dan heel anders, hè. Ja, je kunt zeggen dat hij... Eigenlijk is die nog steeds niet volwassen geworden, vind ik. Het is nog steeds in ontwikkeling. Ik bedoel, uh, het is nog steeds een kwestie van raketten. De shuttle is een nieuwe fase. Uh, pas als dat echt routine wordt... dan kun je zeggen dat ook dat een beetje volwassen begint te worden. Het opbouwen van bemande ruimtestations in banen om de aarde. Als dat er komt, dan kun je zeggen... dat is ook weer een soort aanwijzing dat die volwassen begint te worden. Maar zover zijn we niet. En in feite zitten we nog altijd met een... Een tamelijk grote handicap dat is dat we nog steeds alleen maar... conventionele, op chemische, verbranding berustende raketmotoren hebben. En zolang we die houden, zolang we niet verder komen... denk ik dat we ook in de ruimtevaart niet veel verder zullen komen. Werner van Brownie had toen een voorspelling gedaan... dat binnen tien jaar mensen op de maan zouden landen... en dat er tien jaar later de straten al zouden worden aangelegd. Dat, ja, dat zat uh, toen in de pen, vond men. En ik denk dat dat een kwestie is van... Verkeerde taxatie van de uh, daarmee gemoeide kosten. Uh, ik denk dat uh, technisch dat die voorspellingen best reëel waren geweest en het nog zijn, ik bedoel, als de investeringen in dit soort projecten worden gedaan, dan komen die dingen er wel. Alleen uh, de huidige internationale economische situatie is zo dat de regeringen die het kunnen, er geen geld voor beschikbaar stellen als je ziet wat er in Amerika aan ruimteprojecten wordt geschrapt, eenvoudige, tenminste relatief eenvoudige, en uh, ja, je zou zeggen, routinematige onderzoeken van uh, het zonnestelsel en zo en vergelijkbare, dan denk je, nou ja, van die anderen komt helemaal voorlopig niet terecht. Toch is ook deze regering van reken bezig, too met. Uh, Studies te laten uitvoeren voor de bouw van ruimtestations. Grotere en mogelijk in de toekomst permanent bemande ruimtestations. Dat wel. Maar dat zijn dan dus ruimtestations in een baan om de aarde. Zo van het type als die Russen ook gebruiken met hun salutes... en wat daaraan vastgekoppeld wordt. Dus de reden dat het nu langzamer gaat, ...dat is voornamelijk een financiële kwestie. Ja, dat lijkt mij zonder meer. Ik bedoel, als, als, als echt het geld ervoor beschikbaar werd gesteld, dan kon veel meer gebeuren dan. Nu mogelijk is. Ik bedoel, die, die maanbasis uh, had er inderdaad al lang kunnen zijn, technisch gesproken. Al dus de Utrechtse sterrenkundige Willem de Graaf in een fragment uit 1983 over de opkomst van de ruimtevaart. Jaren later, in de avonden van juli 1995... vertelt acteur en schrijver Herman Koch aan Arend-Jan Heerma van Vos en Wim Noordhoek... over hoe hij als jongetje gefascineerd was door ruimtevaart... onder meer door de Russische kosmonauten. U hoort een fragment uit de programmareeks Wat ik hoorde... Hier is de radio-uitzending verzorgd door het ANP. De Sovjet-Unie is erin geslaagd een mens in de ruimte te brengen. Het ruimteschip waarmee de astronaut de reis maakt is vanochtend gelanceerd en in een baan om de aarde gebracht. Radio Moskou heeft meegedeeld dat verbinding tot stand is gebracht tussen de aarde en de ruimtevaarder, de Russische piloot Major Yuri Alekseevich Gagarin. Volgens de mededeling draait het vaartuig om de aarde op een afstand die varieert van 175 tot 302 kilometer. De omwenteling duurt 89 minuten en 6 seconden. Het ruimteschip weegt 4725 kilogram. De Russische radio onderbrak om 8 uur Nederlandse tijd haar uitzendingen om het bericht van de lancering wereldkundig te maken. Eerst werd gezegd dat de ruimtevaarder al naar de aarde was teruggekeerd... ...maar later kwam het bericht dat de vlucht om de aarde nog voortduurt. De naam van het Russische ruimteschip is Vostok, wat oost betekent. Het persbureau tas bericht dat Major Gagarin in zijn cabine kan worden waargenomen via radio en televisie. Hij verkeert in uitstekende welstand. Gagarin heeft gerapporteerd dat hij om tien voor half acht boven Zuid-Amerika was... De frequentie van de korte golfzenders aan boord van het ruimteschip zijn 9.019 megacycles en 20.006 megacycles. De ultrakorte golflengte is 143.625 megacycles. Later heeft Kagari meegedeeld dat hij de toestand van gewichtsloosheid goed doorstond... Dat was om kwart over acht boven Afrika. Dit is het einde van deze nieuwsuitzending. Klinkt toch ook allemaal wat zuinig hè? en wantrouwend. Ja. Verdurend die... de bron erbij noemen, volgens TAS. Die vervloekte Russen is, is het maar weer gelukt. Ja, maar er klinkt ja. toch iets van slecht verliezen in door. Ja. En ik hoor, weer, maar dat kan aan mij denken. ik hoor toch ook weer fluiden van de dierenwinkel. Zulke merkwaardige intonaties. Ja. Het is dat, echt, dat articuleren met alle lettergewichtsloosheid... en ja. al die lettergrepen die met alle N'en e op het eind helemaal uitgesproken... Je, nou, dat is wat je tegenwoordig bijna niet meer hoort. Het is nu een hoogste bizarre stem. Ja. Heb jij iets met uh, uh, de ruimte, het heelal... Uh, uh, als, als kind al. Ja, volgens mij zijn er twee soorten kinderen. De kinderen die iets met het heelal hebben. en, en die, uh, De andere die het dan uh, voorbij gaat, het heelal. Ja, nee, ik heb van heel jong af altijd dat uh, heel fascinerend gevonden. Ongeveer tot de eerste maanlanding denk ik. Ik geloof dat ik daarna wel ben afgehaakt. Uh. Maar toch wel voor de sterren, de, de, de ruimtevaart. Eigenlijk meer dan die hele, dat hele sterrengedoe. Nee, uh, een ding waar we vreselijk naar gezocht hebben... is een, uh, heb je het weer, zo'n slap gramofoonplaatje. Uh, de verzamelaars horen ons en misschien bellen ze op... want we hebben ons een ongeluk gezocht naar een slap plaatje... dat hoorde bij een boek getiteld... naar de grenzen van het heelal, ongeveer. En uh, dat was uitgegeven, hebben we ontdekt... door de uitgeverij De Alk in Alkmaar. En... Dat heb jij bezeten en veel beluisterd. Ja, we, we, ja. we hebben het nog niet. Je zal zien als we dit nu zeggen. Dan, uh, uh, maar goed, dan komt dat. Maar er was ook een verteller bij in het Nederlands, hè? Ja. ja. En, en, en daar weet je teksten van misschien. Nou, niet zo, niet zo veel meer, maar wel ook weer een paar uh, cruciale zinnen... Dat was eigenlijk een beetje hetzelfde effect als bij dat Artes-plaatje. Het plaatje begon vrij saai met het laten horen van geluiden van sterrennevels en dat soort dingen. Zo klinkt supernova en zo. Zo klinken de, de ringen van Saturnus. Dan kwamen de eerste Sputniks met zo'n soort en dat soort geluiden. Dan werd het al spannender. En toen kwam dus die, die uh, lancering van uh, Gagarin op dat, op dat plaatje. En er werd dan in het Russisch afgeteld, wat al een heel fascinerend geluid was. Omdat het totaal het ging van tien tot één, maar met, niet te herkennen als van tien tot één. En toen zei de spreker van dat plaatje... En uit de ruimte spreekt nu ook de mens. En dat was een beetje een soort kraanvogelachtige ervaring. Het dus ging bij mij ook een lichte rilling over de ruggengraat van... Op ah, dat en toen... moment zat ik het hele plaatje op te wachten. En toen sprak hij ook. En toen sprak hij ook. Op het plaatje. Ja, maar dus niet. Ja, ook weer, natuurlijk, het was Russisch niet verstaanbaar, maar sowieso het had ook elke andere taal kunnen zijn, wat ik me ervan herinner. Vooral veel uh, ruis en herrie en een soort geschreeuw. Alsof iemand in nood daar. Ik stelde me ook wel voor, denk ik nu, dat hij dat met gigantische snelheid rond die aarde geslingerd werd en dat hij zich overal aan vast moest houden, zodat hij alleen maar kon, kon schreeuwen. En wat, wat zei die volgens jou? In het Russisch? Geen idee. Nee, echt een soort... Waarschijnlijk door emotie overmand. Uh... En Maar nood of triomf? Of... Ja, een soort totale uh, Alle twee. Uh, uit, uitgelatenheid. Ja. Nou, er zijn natuurlijk uh, archieven. En via uh, Piet Smolders van het Artis Planetarium... zijn we gekomen aan Russisch materiaal van die oh. lancering. En, en ook hoe het op de Russische radio was. En Het, het is allemaal prachtig. We hebben hem even luisteren. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. 12 апреля 1961 года В Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля спутник «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич. Человек в космосе. Весь мир следит за полетом Юрия Гагарина. Как он там? Как чувствует себя? Что видит? Что переживает? Самочувствие отлично, продолжая полет. Несколько растет перегрузка, вибрация. Все переношу нормально. Самочувствие отлично, настроение бодрое. Голос Гагарина землю. слушает весь мир. Голос бодрый. Уверенный, спокойный. И вот Гагарин в кабине космического корабля. Связь с Землей только по радио. За пультом управления Академик Королев. Позывной Королева Заря 1 Гагарина Кедр. Я зарядился. Прямо водой, Предварительно, что приедет. Uit wat ik hoorde uit 1995. Als u net de Wekkerradio heeft horen gaan. Even voor alle duidelijkheid. We doen als het ware even een uurtje ruimtevaart. Hierbij woord van de VPRO op Radio 1. Van de persoonlijke herinneringen van Herman Koch naar een klein college, ook weer uit de avonden. In 1997 praat cultureel antropoloog Fred Gales Wim Brands bij over het geluid van de ruimte. Gales laat het geluid horen van de radiogolven die door sterren, pulsars en andere ruimtefenomenen worden voortgebracht. U hoort een wat ingekorte versie van het interview. Om te beginnen vertelt Galus over de radiogolven die ons bereiken vanuit de ruimte. Dit is wat je kunt horen als je de radio openzet. Ja, en als je dus golven uit de ruimte ontvangt en ze dus op je speaker zeg maar aansluit en meteen er naartoe luistert. Nou, Jansky kon dus. Jansky, dat was die man van Beltelefoon. Ja, die dit dus uh, de eerste keer uh, zeg maar, bestudeerde. Die kon dus bewijzen dat deze golven uit de ruimte afkomstig waren. Nou, op zich was daar toen nog niet echt veel aandacht voor... tot de Tweede Wereldoorlog, toen in 1942 een zonsuitbarsting, de zonnevlekken, leidde tot ernstige storingen... op het radarsysteem van de uh, Engelse luchtmacht. En midden in de oorlogstijd, dus dat was een groot probleem en toen werd er wat meer systematisch onderzoek naartoe gedaan... en dat was het begin van de radioastronomie. Het luisteren naar de sterren, of zeg maar het luisteren naar radiogolven uit de ruimte... als middel om onderzoek te doen naar de structuur van de sterren en het universum. Nou, het is een ontwikkeling die heel erg snel gegaan is na de Tweede Wereldoorlog... en dus ons een scala aan gegevens opgeleverd heeft... die te vertalen zijn in geluidseffecten die hoorbaar te maken zijn via een speaker... Als je via een model zeg maar, de radiogolven vertaalt in geluidsgolven. Nou, hoe klinkt het nou reëel? Ik heb een paar voorbeelden meegenomen van dwergsterren. Pulsars, dat zijn eh, dwergsterren die overblijven na een eh, supernova of een nova-explosie. Heel klein worden, heel snel gaan ronddraaien. Elke keer als ze ronddraaien zenden ze een pulsje uit, een radiogolfpulsje uit. Dat kunnen wij hier ontvangen. Wat is een nova-explosie? Dat is een ster, op een gegeven moment in het leven van een ster... dan uh, explodeert hij. Dat gebeurt met alle sterren op een gegeven moment. Het voert te ver om dat helemaal te gaan uitleggen. Maar dan explodeert hij en wat er dan overblijft, dat zijn dwersterren. Dwersterren, ja. Dan wordt hij weer steeds kleiner en kleiner. Heel erg zwaar. Hij gaat snel roteren. En dat levert dan snel om zichzelf heen draaien. En dat levert sterke elektromagnetische uh, golven op... En die kunnen wij ontvangen als radiogolven. En dat zijn pulsars. En dat zijn pulsars. En die geven dus pulsjes af. Daarom heet het ook zo, pulsjes. En hier hebben we een pulsje van een. Uh, deze opnames zijn van meneer Taylor. Dat is een natuurkundige die de Nobelprijs gewonnen heeft vorig jaar. En hier hoor je zo'n pulsje komen. Elke 0,7 seconde. Hè? Een piepje betekent, draait hij rond. Nu krijgen we een snellere, die draait dus sneller rond. 0,1 seconde. En als die heel snel ronddraait, dan krijgen we een toon. Omdat wij dus niet meer het onderscheid kunnen horen. Ja, precies. Tussen al die pulsjes in. En dan krijgen we een soort pieptoon. Dit is de, de snelste. Ja, dat is de snel snelste die we kennen. 642 keer per seconde draait om zichzelf heen. Nou, dat komt aardig met de sinustoontje van eh, net boven de A. En dit zijn opnames van Taylor die vorig jaar de Nobelprijs kreeg? Ja, exact. Maar goed, dit is dus niet een... een dit is een model dus, hè? Een, model, een hoorbaar model... maar het wordt niet gebruikt voor onderzoeksdoeleinden... Maar het is wel een manier om het meer dramatisch te maken voor uh, de geïnteresseerde persoon in dit soort uh, onderwerpen. En ik heb er een ander voorbeeldje van meegenomen, wat zichzelf een beetje uh, uitlegt. De tekst is in het Engels. Het is een opnames gemaakt uh, bij, door de Voyager... Over Jupiter, de planeet Jupiter. En het is wat we nu horen, is een soort luisterplaatje. Het is dus een soort zeggen. luisterplaatje, dus een soort propaganda voor meer onderzoek naar de sterren. Wat wordt er uitgelegd? Uh, er wordt uitgelegd wat je hoort, dus de verschillende soorten klanken, en waar het mee gerelateerd is met wat voor soort natuurkundige verschijnselen. De are die je gaat horen zijn by door een elektrische detector. This device journeyed to the fifth and largest planet in our solar system aboard the Voyager spacecraft. These are the sounds of Jupiter. TRW's Fred Scarf was in charge of an investigation to detect vibrations in the flow of charged particles which are processed into sound patterns and recorded. Analyzing these sound patterns, scientists are learning more about the physical laws which govern our Earth and the other planets. Just under 12 and a half million kilometers from Jupiter, these proton sonic booms were detected. Electromagnetic evidence of a stream of supersonic ions flowing from Jupiter toward our sun. The high-pitched hum is the sound of the spacecraft. The low-pitched thumps are attitude control thrusters firing to keep Voyager pointed toward the Earth. As Jupiter moves through space, its magnetic field wards off the solar wind, creating an effect called a bow shock. Five million kilometers from the planet, the chirping of heated electrons warns of the coming storm, the first dramatic indication of Jupiter's magnetic influence. Sound was picked up. Vibrating charged particles create radio waves which are trapped inside Jupiter's magnetic field. En dit waren opnamen gemaakt door Voyager. Wanneer? Ja, een Voyager die is volgens mij in 1978 is die, uh, vertrokken. En dat was een uh, satelliet die de verschillende planeten binnen ons zonnestelsel bestudeerd heeft... en daarna dus verder gegaan is het wijde universum in. Um, en er zaten dus allerlei soorten toestellen aan boord... die verschillende dingen konden meten. En, en dit soort metingen heb je net gehoord in een, een geluidsvoorstelling. Uh, um, je hoort ook dat ze allemaal nogal um, pieperig, krakerig... en uh, een beetje onaangename klank hadden, zeg maar, hè? Uh, wat komt door uh, de min of meer rechtstreeks omzetting... van het uh, wiskundig model in een uh, geluidsgolf. Nou, er is een ander voorbeeld van uh, een soortgelijke manier... van dingen in elkaar zetten. Maar hier zien we dat de menselijke fantasie niet echt genoegen neemt... met de klanken die opgewekt worden... maar dat er een soort harmonie in gemaakt moet worden, toch? Ja, we keren nu weer terug hoe, hoe naar het begin zeg maar, van, van dit verhaal... Hoe wordt dat geluid geïnterpreteerd? He, maar ook, dan ook naar het idee van dat er toch een soort harmonie in het universum moet zijn... die overeenkomst met de harmonie die wij op aarde zouden moeten hebben. Um, dezelfde, opnames, of dezelfde soort opnames, wel van andere satellieten... maar wel weer van de NASA, maar dan bewerkt door twee heren... waarvan eentje een uh, holistisch geneeskundige is... en de andere een organisator van multimedia uh, gebeurtenissen... En eh, die zijn ervan uitgegaan dat de vibraties, de radiogolven in de ruimte, een soort relatie moeten hebben met de golven die in onze hersenen te vinden zijn. En een compositie gemaakt hebben die onze performance in het leven zou kunnen verbeteren als we daar geregeld dagelijks naar luisteren. En hoewel gebaseerd op hetzelfde natuurkundige reeks, hè, in principe, klinkt het toch heel anders. Maar het gekke is, uh, Fred. Laat ik even teruggaan uh, naar, naar het begin. Je hebt Gustav Holst, 1914. Die maakte een suite van de planeten. Dat is denkbeeldig geluid. Er was ook niks bekend. Dan wordt de radioastronomie zeg maar uitgevonden en toegepast. Vanaf de jaren 40, zeg maar. We hebben net kunnen horen hoe de ruimte klinkt. Ja, dat is dan van wel wiskundig omgezet. Maar goed, die kennis is er allemaal. En wat krijg je dan? Dan krijg je uh, de sector zweefkezen, zeg maar, die vervolgens geen genoegen nemen... met die toch al ongelooflijk ingewikkelde werkelijkheid... die ons wordt gepresenteerd door de astronomen. Die hebben daar geen genoegen mee en die gaan het ook nog eens omvormen. Alsof het, zoals het is, al niet uh, boeiend genoeg is. Ja, maar het zijn niet alleen de, de zweefkezen die het doen... maar ook de avant-garde muzikanten en ook de science-fiction-mensen natuurlijk... En dat zijn eigenlijk niet beschrijvingen van de ruimte in geluid... maar het zijn beschrijvingen van hun, hun, hun eigen wereld in, in, in geluid... alsof het uit de ruimte zou komen. Uh -huh. Dus het verplaatsen van zeg maar, de eigen wereld als model van het universum. Wat je nu hebt, dat is gemaakt door... Dat is gemaakt door uh, twee heren, dat heb ik al net genoemd. Hè. Dat waren uh, Thomson en Stamper. En het zou het geluid moeten zijn van de aarde waargenomen uit de ruimte. Dit heeft niks meer te maken met het geluid zoals ons dat werd gepresenteerd door de... Zoals net van tevoren. Ja. Nee, ze hebben hier dus echt alleen maar de harmonie eruit gehaald. Hè? De mooie klanken en een soort zacht zwevend iets gewoon. Uh -huh. En de rest is, uh, de alle, zeg maar, alle verstorende geluidjes gewoon zijn verdwenen. Ja. Is er een harmonie? Uh, nee, er is geen harmonie. Er is wel een harmonie in de muziek, maar er is geen harmonie in de ruimte. Nee. Dat is ook berekening, men heeft geprobeerd om de klassieke berekeningen van Plato... Het idee van Plato, dat dus... Er een, ja, leg dat even, even uit. Dat alle planeten op een vaste afstand zouden staan... die te vatten zou zijn in een eenvoudig tallig stelsel. Allemaal vaste verhoudingen tussen 1, staat tot 2, staat tot 3, staat tot 4. En uh, je kunt rekenen zover als je wilt, maar je komt, dat vind je dus niet. Het zijn allemaal gebroken getallen, uh, ingewikkeld lange dingen. Uh -huh. En dat vinden wij mensen een onverdraagzaam idee. Vandaar dat we met dat geluid aan de haal gaan en dit soort dingen gaan maken. Ja, exact. Ja. Merkwaardig blijft het, vind ik. Er is een andere methode die uh, toegepast is. Hè? Ook om uh, de ruimte te vertalen in een hoorbaar iets... is dus niet zeg maar, de frequentie van de golven te volgen, de ontwikkeling van de golven... Maar een andere soort uh, parameters te nemen. Uh, het volgende stuk wat we gaan horen. daar krijg je dus een, dus een avant-garde tapecompositie. En daar hebben ze plaatsen op de hemel genomen. Dus in de feite de reis van de aarde door het zonnestelsel heen. Met, uh, waarbij de zon werd voorgesteld door wit geluid. de planeten elk een harmonische toon kregen toegeschreven. Uh, uh, en de maan dan een soort de boventonen bepaalt van eh, het geluid van de zon. En dan heb je dus een model, en dat is ook een abstract, eigenlijk een numeriek model, maar dan uitgedrukt in een klankstructuur. En dat is natuurlijk eigenlijk interessanter dan wat de, de New Age met de nasa geluiden doet. Waarom? Omdat dat wel een, een, een, een compositieprincipe zou kunnen zijn. Uh -huh. Heeft een luisteren van wanneer dateert het? Dat dateert van uh, 85. Kijk hier komt de zon. De zichtbare dag dus alweer over. Er is een waarneming vanuit Toronto. Op, uh, en een dag is vertaald in een minuut. Dus we zijn nu in de, de maan, komt nu op. We zijn nu in de avond terechtgekomen. Maar dit is natuurlijk ook, als je kijkt naar de klankkleur... dat is natuurlijk iets anders, hè? De, behalve welke uh, welke hanteert, heb je natuurlijk ook een bepaalde klankkeur die gekozen is. En dit zijn weer de zwevende toongeneratoren. En waarom kiezen mensen voor zwevende toongeneratoren... als ze aan ruimte denken? Dat is natuurlijk een interessante vraag. Geef het antwoord maar. En je ziet dat ook terug in de science fiction. Het moet klinken alsof het de machine is. Alsof het het waarnemingsinstrument is... wat biepjes en geluidjes geeft. En dat is ons moderne voorstellingsvermogen van de ruimte. Maar de harmonie die erin zit, die is weer dezelfde als bij Holst. Alleen bij Holst waren het instrumenten, klassieke, akoestische instrumenten. En nu zijn het toongeneratoren. Met andere woorden, we zijn sinds 1914 eigenlijk helemaal niks opgeschoten. We hebben nog steeds dat romantische idee van die harmonie die er niet is. Juist, exact. Ja. Daar word je niet vrolijk van, als je erover nadenkt. Nou, ik vind het uitermate komisch, hoor, moet ik zeggen, eigenlijk zelf. Maar goed, je hebt natuurlijk nog een heel ander aspect eraan. Uh, dat, dat is dat in film, hè, als je over science fiction praat, heb je het over film. Dus er moeten natuurlijk geluiden bijgemaakt worden... die een soort spanning geven, uh, die een soort achtergrond geven... aan het verhaal wat er gebeurt. Dus dan kom je op het, op het bereik van de geluidseffecten. Dan moet je je gaan voorstellen van, nou oké, okay, je hebt een vliegende schotel. Hoe moet je je een vliegende schotel voorstellen? En wat voor geluidjes zouden erin zijn... En als je dan goed luistert, dan hoor je dus... ...telefoonbiebjes, eh, geknal, eh, botsingen... ...allemaal heel dagelijkse, nu bestaande omgevingsgeluiden van ons. Dokter Who, de vliegende schotel. Dit is de navigatiecoördinatieruimte van een vliegende schotel... ...voorgesteld in Engeland... Eh, Tien jaar geleden. Nee. Er zit werkelijk geen, geen enkel geluid in... dat ook echt uit de ruimte komt. Nee, het zijn allemaal uh, nou ja, geluidseffecten gemaakt... op basis van dingen die we of met een machine kunnen opwekken... of omgevingsgeluiden. Ja. En waarom, hebben ze niet, bijvoorbeeld, waarom maken ze gebruik van, uh, van die pulsars... die we eerder hebben gehoord? Dat is toch een geluid dat je prachtig kunt gebruiken? Het nou, enige echte gebruik wat ik ervan ken is van de nieuwe Amsterdamse slagwerkgroep. Die heeft ooit een compositie gemaakt met een pulsa als metronoom. En een pulsa is dus heel regelmatig, dus het is nu prachtig als metronoom. Gewoon. Het was dokter Who? Dr. Dr. Ho. Dr. Ho. En dan hebben we ook nog Star Trek. Dat is, zoals we ook hoort, wat spannender gewoon. En daar wordt, daar wordt gevochten, dus dan krijg je gewoon eh, geknal en botsingen, et cetera, gevochten in de ruimte. Kijk, hier heb je weer die piepjes, hè? die er altijd in zitten. Dat zijn gewoon die telefoon. Tak, tak, tak, tak. Maar dat is sinds de Tweede Wereldoorlog, uh, uh, neem ik aan. Sinds de radioastronomie. Ja, als je naar oude Science Fiction film kijkt... dan heb je altijd echt filmmuziek op de achtergrond. Dus gewoon gespeeld door een orkest. Ook bij modernere Science Fiction. Kijk, naar 2001. Daar komt de blauwe dono als leidmelodie. Uh, voerende uh, melodie komt heel vaak voor. Dit was Star Trek. Ja, dus en laten we nou teruggaan wat er nou eigenlijk werkelijk gebeurt in de ruimte. Kijk, de... we weten natuurlijk niet of er uh, mensen zijn die ons kunnen horen. Maar uh, de mens heeft dus al een aantal keren geprobeerd om boodschappen te sturen naar uh, uh, de buitenaardse beschavingen. En uh, dat is gebeurd in de vorm van een plakketten. Er is een grammofoonplaatje gestuurd. En was dat die plakketten? De plakketten is in... 72 is die verstuurd, 78 is het grammofoonplaatje eruit ingegaan. En iets later is er nog een keertje via een radiotelescoop een plaatje um, gestuurd... dus als digitale bliepjes richting een uh, sterrenstelsel in M13... het M13-cluster op 25.000 lichtjaren afstand van nu. Wat stond er op die grammofoonplaat? Die grammofoonplaat stond uh, in 55 talen in hartelijke groeten aan iedereen. Ook in het Nederlands. Een toespraakje van Carter... een toespraakje van de toenertijd... secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Een aantal muziekstukken... wat natuurgeluiden, walvissen bijvoorbeeld. En een aantal foto's... gedigitaliseerd ook. En dat is dus... Als onze boodschap aan de... aan de buitenwereld. Uh -huh. Maar als er nou werkelijk... andere beschavingen zitten te luisteren naar ons... Hè, via hun, zeg maar... dat zij ook radiotelescopen hebben... wat zij horen zullen dan de geluiden zijn die wij via de radio naar de ruimte sturen. Bijvoorbeeld de geluid van de satellieten. als was allereerst natuurlijk de Sputnik en dat klonk. Dit zouden ze dan horen? Dit zouden ze dan horen. Dat is de oudste, dat zouden ze het eerste horen, zeg maar. Want de Sputnik is van... dat was de eerste satelliet uh, 1958... Of ze zouden de Vanguard kunnen horen... van een paar jaar later, een Amerikaanse satelliet. Sproeding was een Russische. Lijkt een beetje op dolfijnen, hè? Ja. Of de Mariner 2... op weg naar Venus toe. Van? Ook begin jaren 70. Mooi is deze. Ja, dus er zit een soort regelmatig in. Maar kijk, dit zijn natuurlijk... Van radioboodschappen. Radio dus het zijn stuursignalen en plaatjes die overgestuurd worden. Metingen die zeg maar overgestuurd worden. Of wat natuurlijk ook zou kunnen gebeuren, is dat ze gewoon kunnen horen van hoe wij met onze companen in de ruimte praten. Dus de mensen die op uh, ruimtetocht geweest zijn. Bijvoorbeeld uh, Valentina Tereshkova, de eerste Russische kosmonaut in 1963. De astronauten meldt hier wat zij ziet. De horizon, een heldere blauwe streep, wolken, de aarde. Alles gaat goed, zegt Valentina Tereshkova. De apparatuur functioneert goed. Alles in orde. Ik voel me uitstekend. Al dus de Russische Valentina Tereshkova in de ruimte. U hoorde Wim Brands in gesprek met cultureel antropoloog Fred Galis in een uurtje ruimtevaart hier bij VPRO's Woord op Radio 1. Dat interview dat was in 1997. In 2011 maakte Peter Tenuil de zomerserie De Hoorspelkern. Hierin waren stemmen, muziek en geluiden... uit de archieven van de Nederlandse Radio-Unie te horen. Die gebruikt werden in hoorspelen. Ze liggen opgeslagen bij het Nederlandse Instituut voor Beeld en Geluid. In iedere aflevering diepte tenuil aan de hand van oude fragmenten een ander onderwerp uit. Een van die onderwerpen was ruimtevaart. U hoort een fragment met onder meer een causerie... door professor G. van den Berg over de zinloosheid der ruimtevaart. Wij vragen uw aandacht voor onze tweede serie Luisterspelen over de ruimtevaart sprong in het heelal. spel van Charles Chilton, vertaling propeller, regie Leon Povel. Uit het historisch archief band HA 814. Datum 17 januari 1961. Zend gemachtigde VARA. Omschrijving, kozerie door professormeester Dr. G. van den Berg... over de zinloosheid der ruimtevaart. Nu heb ik nog niet gesproken over wat wellicht het... Allererste is, namelijk de voortdurend op de maan vallende meteorsteentjes. Door het heelal, althans door ons zonnestelsel, zweven kleine steentjes, waarvan de meeste niet veel groter zijn dan een zandkool. Steentjes die ook ieder etmaal met honderdduizenden onze aarde bereiken. Maar op onze aarde zijn ze onschadelijk. Ze verbranden in de atmosfeer. Men spreekt dan van een vallende ster. Maar op de maan is er geen atmosfeer. De steentjes komen dus met razende snelheid... op het maanoppervlak terecht. En als een ervan een gaatje slaat in ons duikerkostuum, zijn we reddeloos verloren. Hoe dicht deze meteorietenregen op de maan is, weten wij niet precies. Maar er zijn ernstige mensen die gezegd hebben dat eventuele maanreizigers verstandig zullen handelen door onmiddellijk, nadat ze op de maan zijn aangeland, een hol, god of spelonk op te zoeken, ten einde daar veilig te zijn. Luisteraars, gij hebt dus nu ervaren hoe vreselijk de toestanden op de maan zijn. De gruwelen van een pooltocht verbleken er volkomen bij. En eens te meer zult ge de schandelijke onverantwoordelijkheid beseffen van hen... die over toekomstige maansteden enzovoorts in ernst durven te spreken... en die zelfs zo ver gaan dat zij de maan beschouwen... als een mogelijk kolonisatieterrein... bij een eventuele toekomstige overbevolking van de aarde... Tevens zullen de luisteraars begrijpen dat het afvuren van de raket voor de terugkeer naar de aarde niet bepaald tot de gemakkelijkst op te lossen problemen beurt. Men zal dus hebben begrepen dat de reis heen en terug naar de maan nog tot de afschuwelijke, volkomen onverantwoorde fantasieën beurt. De mens is met iedere vezel van zijn wezen aan de aarde gebonden. In honderderlei opzicht is de mens aan de aarde... en aan de omstandigheden die daar heersen aangepast. En de gemiddelde burger is zich er niet van bewust... hoe volstrekt verschillend de omstandigheden zijn... Bijvoorbeeld op wars en in nog sterkere mate op onze maan. Al dus professor G. van den Berg met een causerie uit lang vervlogen tijden. En met deze zinloosheid der ruimtevaart sluiten we dit laatste uur van onze uitzending af, waarin we reisden langs diverse radiofragmenten met betrekking tot die ruimtevaart. We zouden daar overigens nog uren mee kunnen vullen, want er is heel veel bijzonder materiaal over te vinden bij het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid. U houdt het allemaal van ons te goed.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 documentaires. eigenlijk was van het begin af aan heel politiek geamviseerd. Vond Schoenberg daarom ook eigenlijk een ontzettende ondernul. Verhalen en meer. dit woord. Vragen en opmerkingen over Woord kunt u mailen naar woord@vpro.nl Of u kunt ambachtelijk schrijven naar WPRO. Ter attentie van Woord, Postbus 11. 1200 JC in Hilversum. En wil je nog eens iets opnieuw beluisteren of nog een keer iets nalezen? Dan kun je even gaan naar onze openbare Facebookpagina. Die is te vinden op www.facebook.com woord.nl. En via diezelfde pagina kunt u zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dan ontvangt u die wekelijks en daarin staat dan de samenstelling van onze Nacht vermeld. Um, u kunt ook luisteren via de speciale Radio Gemist App voor iPhone van de VPRO. En je kunt je natuurlijk ook direct abonneren op de podcast. En dat kan via vpro.nl slash woord podcast. Dit was het weer wat woord betreft hier bij de VPRO op Radio 1. Woord wordt gemaakt door Marjoke Rorda, Nienke Vijs, Geert-Jan Strengholt en Tom Klaassen. Productie Tatjana Oei en Iris Fransen. De techniek was vannacht in handen van Max Rozenbeek, presentatie Nora Romanesco. En zometeen na een kort journaal kunt u gaan luisteren naar Bert van Sloten met het NOS Radio 1-journaal. En ik wens u natuurlijk een heel erg fijn weekend toe. En tot over zeven dagen. Dag! PRO Radio 1. Dit was Woord. Volgende week meer. Dit is Radio 1.